12 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, mogelijk opnieuw ontslagen bij Defensie. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. En Ajax spant een kort geding aan tegen de gemeente Eindhoven. Vandaag soms nog wat zon vanmiddag, maar ook buien. Vanmiddag dan raakt het echt bewolkt. En dan gaat het lang regenen, vooral in het zuiden. 14 graden wordt het nog. Vanaf morgen dan wordt het geleidelijk weer wat minder wisselvallig. En dan gaat ook de temperatuur weer wat omhoog. Het is Prinsjesdag. Over een klein, half, een klein uurtje dan... Uh, vertrekt de Gouden Koets in Den Haag richting Ridderzaal. Koninklijk Huisverslaggever Menno Reemeijer is bij uh, Paleis Noordeinde. Menno, de weersverwachting, ik las hem net. Niet zo best, meer buien, langdurige regen... maar toch veel mensen op de been daar? Het is hier uh, redelijk druk. Ik kan niet zeggen dat het drukker is dan andere jaren. Dat uh, was natuurlijk wel een beetje de verwachting. En je hoort het ook uit het land. Je hoort het uh, vanaf het plein, uh, waar het al wel druk is. Waar de koets ook uh, langskomt, de Gouden Koets. Maar hier bij Noordeinde, ach, een beetje hetzelfde beeld als andere jaren. Kan ook haast niet anders, omdat hier de ruimte altijd uh, beperkt is. Iedereen afwachten natuurlijk voor uh, het moment uh, dat straks gaat komen. Even voor één uur, één minuut voor één uur... als de Gouden Koets hier bij Noordeinde vertrekt. Met een ander gezelschap... Dan andere jaren. En natuurlijk koning Willem Alexander zijn eerste keer met aan zijn zijde koningin Maxima. Geen prinses Beatrix, ook geen prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, maar wel nog steeds. Um... Er komt nog een, een orkest voorbij. Prins Constantijn en prinses Laurentien. En daarmee is het het kleinste gezelschap sinds de jaren 60, sinds 1964, dat ze weg zal zoeken naar de Ridderzaal. Ja, klinkt gezellig. Al daar bij jou. Uh, hoe sta je erbij? Met een paraplu of, uh, of, of komt de zon er nog door Dan? Nee, het is uh, bewolkt. Dus het zonnetje af en toe prikt een beetje door de wolken heen. Heel af en toe ook een, een paar druppels regen. Dus het weer is uh, niet zo slecht als uh, mensen misschien verwacht hadden. En wat verwacht jij van de eerste troonrede van de koning? Uh, dat hij uh, anders zal klinken. Maar dat is niet zo gek natuurlijk. Uh, omdat het een koning is en geen koningin. Ja. Het is een man van 40, In de 40. Uh, en uh, Beatrix is natuurlijk een vrouw van in de 70. Uh, praat anders. De toon zal in dat opzicht anders zijn. Of de inhoud anders is. Ja, dat is een politiek ding. Of de, de, de, de, de stylering anders zal zijn. Om het zomaar te zeggen. In makkelijke Nederlands vraag ik me af. Ik denk niet dat dat het geval zal zijn. Nee, het, uh, het is vooral het plaatje wat het hem zal doen. En uh, iedereen zit natuurlijk ook te kijken. Van, uh, kan hij het net zo foutloos uh, als zijn moeder... In, in vroege dagen deed. Ja, rijkhalsend, kijken wij ernaar uit over ruim een uur. Dan is het zover. Voor dit moment dankjewel. Menno Remijer. Blijven in Den Haag. Uh, militairen in Nederland... die zijn uh, vanaf 11 uur vanochtend geïnformeerd... over de gevolgen van de bezuinigingen... die vandaag bekend worden gemaakt op Prinsjesdag... Welke Boom in Den Haag. Uh, officieel pas straks om kwart over drie meer nieuws... na de presentatie van de miljoenennota natuurlijk. Uh, jij weet al meer. Ja, de manschappen die worden nu her en der in het land geïnformeerd... door hun commandanten, voor zover het ze aangaat. Ja, En dan begint dat nieuws naar buiten te zijpelen natuurlijk. Het komt erop neer dat er nog eens 2300 banen bij Defensie gaan verdwijnen. En dat komt dan bovenop de 12.000 functies die er al geschrapt zijn... onder leiding van de vorige minister van Defensie... Maar zijn opvolgster, uh, de huidige minister Hennis... moet nog eens dik 300 miljoen bezuinigen. Bijna 350 miljoen. En dat gaat met nog eens een verlies van uh, 2300 banen gepaard. Dus. En um, ja, dat is niet zo gezegd dat die mensen allemaal gedwongen... ontslagen zullen worden. Maar die functies gaan in elk geval uh, verdwijnen. En ja. dat komt dus bovenop die 12.000. Ander nieuws wat er uh, naar buiten zijpelt, uh, doordat al die mensen worden geïnformeerd... is dat de Van Gent-kazerne in Rotterdam dichtgaat. Ook wordt de marinierscompagnie die op Aruba is gesitueerd opgeheven. Een bevoorradingsschip dat in aanbouw is, dat uh, wordt uh, niet in de vaart genomen. Althans, het wordt heel eventjes in de vaart genomen, maar wel om het daarna weer zo snel mogelijk te verkopen. Ook wordt er nog een panzerbataillon opgeheven. Er worden 7 F-16's um, um, afgestoten, uit de vlucht genomen. En uh, uh, op termijn gaat Defensie, maar dat was een paar weken geleden al bekend geworden, uh, 37 JSF's kopen, waarvan er al... Twee toestellen aangeschaft zijn. Ja. Nou, dat is dus het uh, defensie-nieuws zoals dat nu uh, naar buiten komt, uh, doordat in de loop van de ochtend uh, de manschappen geïnformeerd zijn door hun commandanten. Ja, en die 2300 banen die er dus bij komen, die, die gaan verdwijnen. Uh, niet erbij gekomen, maar die gaan verdwijnen ja. op die 12.000 functies. Uh, waar gaan die verdwijnen? Weet je dat al? Uh, ja, dat is verspreid over het hele land. Uh, met name op de plaatsen waar natuurlijk kazernes dicht gaan, zoals in Assen. Wat afgelopen weekend al bekend werd, die van Gent kazerne dicht. Hm. Uh, ook wordt duidelijk dat uh, de de luchtmachtbasis in Leeuwarden. Dat wordt een soort dependance van de luchtmachtbasis in Volkel. Dus dat zal ook nog wel personele gevolgen hebben. Maar de exacte uh, invulling van waar nu precies hoeveel banen verdwijnen is nog onduidelijk. Maar in elk geval 2300 banen extra bovenop de 12.000 van de vorige minister Hille. Wilke Boom. Dankjewel. Uh, dan aan de lijn Jan Kleijan van de AACOM. Uh, goedemiddag, meneer Kleijan. Goedemiddag. Ja, hoe is dit nieuws ontvangen bij de vakbonden? Eh... Uh... Ja, als je dat zo hoort, dan, dan voltrekt zich een steeds groter drama over Defensie. Het is precies wat uw collega zegt, uh, 12.000 schrappen, dan nu kennelijk nog een 2300. Uh, dat houdt in dat er uh, maar 7, 8, 900, misschien duizend mensen gedwongen het hek overgaan. Ja, het zal het vertrouwen wat de, de Defensie-medewerker in de politieke leiding heeft... zal het niet goed doen. U gaat toch uit van mogelijk duizend gedwongen ontslagen? Ja, nou ja... Uh, laat ik zo zeggen, dat weet je nooit helemaal zeker, want ik kan me zeer wel indenken dat steeds meer... en, en dat zijn er al veel... Steeds meer, steeds meer medewerkers van Defensie... volstrekt geen heil meer zien in de toekomst bij Defensie... en vrijwillig uh, opstappen en hun heil elders zoeken... als ze dat kunnen. Hm. Want ja, ben je nou niet aan de beurt... dan is het binnen Defensie toch wel onmogelijk gebruikelijk... en de gedachtegang van vandaag niet, misschien morgen wel of overmorgen. Hm. Dus uh, ieder zoekt zijn heil... En... Dat zie je, ook toen de aankondiging van de beleidsbrief in 2011 kwam... was er een, een enorm hoge, niet geplande uitstroom. Gewoon mensen die zeggen van... ja, maar ik ga het niet afwachten ja. tot het mij overkomt. En dat zal nu weer gebeuren. Maar ja, mevrouw Hennis heeft weinig heeft keuze. Ze moet bijna 350 miljoen bezuinigen. Zijn welke net ook al, hè? Ja, ja nee, dat klopt. Dat klopt. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar dat heeft volgens mij alles te maken met het feit dat boekhouders de dienst uitmaken. En eh, men maar niet aan de principiële discussie toekomt van willen we een defensieorganisatie, ja of nee? En als we hem willen, wat wil hij? Of wat willen wij dan dat hij doet? En als hij dat dan doet, ja, dan moet je daar ook die centen voor over hebben. Maar nu is het zo ongeveer van hoeveel geld hebben we beschikbaar? Nou, we gaan wel knippen en plakken toch iets hebben wat daar binnen past. Ja. Dat is gewoon frustrerend voor het de defensiepersoneel... wat gewoon nog steeds loyaal is aan, aan de organisatie en een toomloze inzet kent. Ja, minder doen met minder mensen, dat wordt het. Ja, nou ja, het stopt vanzelf wel een keer. Maar het, het is natuurlijk in en in triest om, om, om te kijken naar de afgelopen twintig jaar. Waar je ziet dat die tent gewoon ongeveer helemaal gesloopt is. En uh, nou ja, we gaan nu weer verder, vermoedelijk met een lager ambitieniveau. En dat wordt de volgende keer weer wat lager, weer wat lager. Maar vroeg of laat zal de politiek toch tot voor de keuze komen van ja, willen we nog wel defensie of niet? Jan Kleijan van de ACOM. Ik uh, dank u wel dat u zo snel uh, heeft willen reageren op dit, uh, dit nieuws. Goedemiddag. Dit is het NOS-journal met Meegens. Oostenrijk dan, in Annaberg. Daar heeft een man vannacht drie mensen doodgeschoten. Slachtoffers zijn twee agenten en een ambulancemedewerker. Waarom de man begon te schieten is niet duidelijk. Daarna ging hij een boerderij in de buurt in. En daar houdt hij volgens media in Oostenrijk één of meer mensen gegijzeld. De politie wilde verder nog niks over zeggen. Het politieteam heeft de boerderij in Annaberg omsingeld. Volgens een woordvoerder is de situatie gruwelijk en hoogst gevaarlijk. Ajax heeft samen met de officiële supportersvereniging Ajax, de SVA en de supportersclub AFCA, een kort geding aangespannen tegen de gemeente Eindhoven. Aan de telefoon nu Daniel Dekker, de voorzitter van de SVA, die eerste vereniging die ik noemde. Goedemiddag Daniel. Goedemiddag. Een kort geding tegen de gemeente Eindhoven, dat dient morgen. Uh, waarom? Nou, omdat we heel graag naar die wedstrijd toe willen. Dat is natuurlijk een van de wedstrijden van het jaar. PSV, Ajax, maar ook Ajax-PSV. Wij vinden het altijd ontzettend fijn als er ook supporters van PSV in de Amsterdam Arena zijn. En zo willen onze supporters natuurlijk zondagmiddag heel graag bij die ja. wedstrijd aanwezig zijn. En die zijn wel welkom, maar ze mogen alleen per trein komen. En nu wordt er gewerkt aan het spoor. Dat is het probleem, hè? Ja, precies. We zijn nu al zo'n... Uh, nou pak een beet van een tweeënhalve maand bijna bezig... Om, uh, om onze supporters daar op een goede manier te krijgen. En de burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel, die heeft al diverse malen aangegeven... dat dat uitsluitend met de trein kan. Mm -hmm. en, en die problemen op het spoor... die uh, spelen natuurlijk wat langer. Dat komt ook niet uit de lucht vallen. Maar de, daar zijn we pas sinds augustus van op de hoogte. En we hebben steeds alternatieven aangedragen... om te kijken hoe we daar dan toch ter plekke kunnen komen. En Van Gijzel houdt maar vast aan, uh, aan die treincombi. Dat betekent dus dat onze supporters uitsluitend met de trein... bij het stadion mogen komen. En niet met de bus bijvoorbeeld. En uh, ja... Ja, dat zou toch mooi zijn als dat wel zou kunnen. Want um, die wedstrijd is uh, de afgelopen seizoenen zonder een noemswaardig incident verlopen. Dus ja. ik vind het, uh, ik vind het uh, ja, van Van Gijs wel heel erg jammer dat hij zich niet wat flexibeler opstelt. Jullie hebben hem wat, uh, wat alternatieven voorgelegd. Wat zijn dat voor alternatieven? Nou, dat zijn bijvoorbeeld alternatieven met de bus. We kunnen bijvoorbeeld uh, met de bus naar Maarhezen reizen... en dan het laatste stuk toch met de trein doen. Dat zou volgens ProRail en de Nederlandse spoorwegen wel mogelijk zijn. Ja. Um, we kunnen alleen met de bus komen. Zoals ook andere clubs trouwens uh, wedstrijden van PSV-bezoekers. Ik noem bijvoorbeeld Adenhaag, uh, Utrecht, uh, Feyenoord in het verleden. Mm -hmm. uh, maar er wordt een uitzondering gemaakt. En uh, ja, ik vind het ontzettend jammer. Want uh, politici en ook de club zeggen heel vaak... dat voetballen weer een feestje moet worden... en van een normalisatie moeten uh, voor het gedrag van, uh, van support. En, en Van Gijssel ligt daar eigenlijk toch een soort deken overheen dat de AI-supporters uh, besmet publiek zijn. En uh, ja, dat, dat laatste is gewoon totaal niet waar. En ik vind het ook ontzettend jammer dat we nu naar zo'n laatste redmiddel moeten grijpen met de club samen. Om, om toch iets te forceren, want uh, eigenlijk zou je dit in normaal overleg uh, tot een goed einde moeten kunnen brengen. Ja, morgen dient het kort geding. Uh, wat verwacht je ervan? Nou ja, we doen het natuurlijk niet zomaar, maar ik ben geen jurist. En juristen hebben, hebben mij uitgelegd dat het wel enige kans van slagen heeft. Aan de andere kant heeft een burgemeester in Nederland ook heel veel bevoegdheden en macht... Ja. Om, om zoiets toch gewoon te verbieden. Dus uh, we moeten dat maar afwachten morgen. Gaan we doen met jou. Dankjewel, Daniel Dekker. Voorzitter van de supportersvereniging van Ajax was dat. De sterfte door de minst voorkomende vorm van huidkanker, melanoom... is sinds 2000 in Nederland met 38% toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar stierven bijna 800 Nederlanders aan melanoom. Het overgrote deel daarvan was 50 jaar of ouder. In Europa hoort Nederland bij de landen met het hoogste percentage aan melanoompatiënten. Alleen in Noorwegen en Slovenië komt de ziekte vaker voor. Het enige wat mensen zelf kunnen doen om het risico op melanoom te verkleinen... is niet te veel met onbedekte huid in de zon komen. Vandaag en morgen wordt er weer gevoetbald in de Champions League. Na alle voorrondes nu tijd voor de groepsfase. En dat betekent dat ook de topclubs in actie gaan komen. Vanavond gaat Real Madrid op bezoek bij Galatasaray. Jeroen Elshoff geeft commentaar voor de televisie. En die is in Istanbul. Jeroen, uh, waar kijk jij vanavond het meest naar uit? Uh, nou, eigenlijk twee dingen. Het, uh, het eerste is uh, Wesley Sneijder, toch... nadat hij dus uh, zijn uh, rand gemaakt heeft bij het Nederlands Elftal... anderhalf week geleden... heeft hij vrijdag rust gekregen in de competitie uh, bij Galatasaray. En vanavond is het eigenlijk voor het eerst voor hem bij zijn club... sinds hij uh, ja, toch behoorlijk uh, fit is... weer een echte topper tegen Real Madrid. Ook nog zijn oude club, waar hij twee seizoenen actief is geweest. Het is toch interessant om te zien hoe hij het nu echt op het hoogste Europese niveau gaat doen. Met natuurlijk dat grote doel voor hem... Uh, ja, uiteindelijk uh, geselecteerd worden door Louis van Gaal... om mee te gaan naar het wereldkampioenschap voetbal. En het tweede is, bij Real Madrid... Uh, is het toch voor het eerst in de Champions League... dat de twee duurste voetballers van de wereld samenspelen in één team... Cristiano Ronaldo, toch de korte duurste, 95 miljoen heeft het gekost... En nu is de duurste Garrett Bale gekomen van Tottenham Hotspur. Ze speelden wel samen in de primaire division tegen Villarreal afgelopen zaterdag. Maar nu tegen Galatasaray, dat is toch een andere koek. Ja. ja, en dat is toch iets om naar uit te zien. Ik, ik hoor een hele hoop cabal joel gejoel op de achtergrond. Uh, op... Uh, betekent dat dat die wedstrijd nogal leeft in Istanbul? Ja, maar ik sta in de buurt van de Blauwe Moskee. Okay. En, uh, zo, op dit, uh, zo op dit tijdstip uh, is het tijd voor het, voor het middaggebed. Door opgeroepen tot gebed, dat is iets uh, anders. Ondanks het feit dat Galatasaray Real Madrid is, gaat dat toch ook gewoon door. Okay. Dus, uh... Wij gaan jou vanavond horen bij de wedstrijd Real Madrid-Galatasaray. Jeroen Elshoff, dankjewel. Hamburger SV heeft trainer Torsten Fink ontslagen. De coach is het slachtoffer van de slechte start in het seizoen. Het afgelopen weekend verloor Haasvouw nog met 6-2 van titelkandidaat Borussia Dortmund. Bij HSV speelt Nederlands international Rafael van der Vaart. Als opvolger van Fink wordt Marcus Babbel genoemd. Nu iemand anders, Kees Kwaks, die babbelt over files. Kees? Dorold gaat over één file, de A10, richting Amsterdam. Vanaf krooppunt Kadulen tot krooppunt Koemplein, nog twee kilometer. De hoofdpunten uit dit bulletin. 2300 ontslagen bij Defensie. Eerdere bezuinigingen leiden al tot het schrappen van 12.000 banen. In en in triest, noemt Defensievakbond AKOM de nieuwe bezuiniging. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. Over een klein uur stappen koning Willem-Alexander... en koningin Maxima in de Gouden koets. En Ajax spande kort geding aan tegen de gemeente Eindhoven. Amsterdamse supporters willen zondag met de trein naar Eindhoven. Maar dat kan niet vanwege werkzaamheden aan het spoor. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal van 12 uur. Zometeen na de reclame geen lunch, maar een speciaal programma... in verband met Prinsjesdag vanuit Den Haag. Thijs van den Brink en Lucella Carrasso. en al onze verslaggevers. En de koning praten u bij. Zometeen hier op 1...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 Dit is Radio 1. Hoa! Prinsesdag 2013. Lucella, Barroso en Thijs van den Brink. Goedemiddag, Den Haag is er klaar voor de extra. Troon staat in de ridderzaal opgesteld. Dagjes mensen langs de route en de Gouden Koets is mooi opgepoetst. Ondertussen moeten Partij van de Arbeid en VVD politieke vrienden zien te maken... om de begroting erdoor te krijgen. Vandaag zullen ze vooral kritiek krijgen. En u kunt dat allemaal bij ons horen in deze speciale uitzending op Radio 1... vanuit Den Haag, vanuit het gebouw van de Tweede Kamer... zijn we er tot half vijf vanmiddag. En u kunt het ook volgen via de webcam radio1.nl. Onze verslaggever Menno Reemaier staat bij Paleis Noordeinde... waar Menno de Koning om één uur gaat vertrekken. Om 1 uur, één minuut voor één... meestal komt de Gouden Koets voorrijden rijden hier bij de Pleistraat door... langs de erewacht van de luchtmacht. Eh, daarvoor zijn dan al een aantal rijtuigen gepasseerd. Eentje bijvoorbeeld met daarin het andere koninklijke gezelschap... prins Constantijn en prinses Laurentien. Een andere samenstelling dan andere jaren. Eh, koning Willem-Alexander en koningin Maxima in de Gouden Koets. Prinses Beatrix zijn natuurlijk dit jaar niet meer bij. En ook eh, Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet zijn dit jaar niet aanwezig. Een klein gezelschap, het kleinste sinds 1964... toen naast koningin Juliana en prins Bernhard... alleen prinses Beatrix en prinses Margriet bij waren. Drukte hier valt me mee. Ik had meer verwacht met deze toch eerste van koning Willem-Alexander. Had ik meer toeschouwers verwacht. Maar hier bij het Paleis Noordeinde... is het eigenlijk dezelfde drukte als andere jaren. Dan gaan we kijken hoe dat is aan de lange voorhoud. Want daar staat Karin Alberts... Twee rijen dik staan ze langs de hekken. En dat is ja, ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Ik moet mij nog gelijk geven. Het is niet per se heel veel drukker. Ook al is het natuurlijk het eerste optreden van koning Willem-Alexander. Maar toch zijn er mensen die dachten... weet je, ik laat me niet verrassen. Want ik zag net een meneer aankomen lopen. En die had zo'n schildersladder onder de arm. Die heeft hij uitgeklapt inmiddels. En uh, de zoon, vermoed ik zomaar. Is dat ja, dat is mijn zoon, Mick van Kuiken. En die staat nu uh, bovenop die ladder. En die kan zo mooi over die hoofd heen kijken. U ik dacht, die VIP-tribune zit vol, ik doe het maar op mijn eigen manier. Uh, ja, ik heb nog gebeld als ze nog een kaartje over hadden. En ze hadden een heel goedkoop kaartje, maar dat kwamen ze alleen met één trap aan. Dus ja, meenemen, dus uh, we zitten op een A1-locatie. Kijk, er zitten nog wat treden onder, dus ik zou ze gewoon gaan verkopen als ik u was. Ja, creatief uh, zijn uh, in deze tijd, hè? treden, dat moet lukken. Ja, dankjewel. Inmiddels gaat uh, de kapel hier voorbij en uh, ja, het zonnetje schijnt. En eerder vandaag heeft het hier al flink gegoten, dus dat het nu lekker warm weer lijkt te worden, nou, dat is toch een meevallig. Ja. Joris van de Kerkhof op de Lange Houtstraat. Joris, is het daar druk? Ja, drie rijen dik. Het wordt steeds drukker en drukker waarschijnlijk. Aan alle twee de kanten. En met uitzicht op de Amerikaanse ambassade en heel veel rood wit blauwe vlaggen. En een tribune met oranje-blauwe uh, uh, ballonnen die daar zijn. En een spandoek wat omhoog gehouden wordt. Dit zijn wij. Koning Willem-Alexander School uit Staphorst. En die klinken, die kunnen helemaal niet praten, die klinken namelijk zo... Klompen uit Staphorst met de kleding die jullie maar één keer per jaar aandoen, hè? Ja. ja. En wat heb je voor je hoofd? Een masker. Ja, dan ben je nauwelijks te verstaan. Moet je het masker even weghalen. En dan moet je even kijken. Dan moet je het van je hoofd afhalen. Plastic of de, de elastiek erbij. En wie ben je dan? Maarten Noordan. Nou, maar dat masker. Oh, eh... Uh, koning. Ja, dat is een koning van de... Dat is een, een masker van de, van de koning. Jullie lopen hier allemaal als koningen rond. Ja. Ja. En hoe voelt dat? Grappig, ja, grappig. Nou, ja, het is, dit is wel heel grappig, want jouw klompen die je aan hebt, die zijn veel te groot. Maar loop maar daar naartoe naar die mensen, want anders kun je ze niet zien als ze straks er voorbij komen met klompen en al en in klederdrachten hey, al. Mag ik mee? Even verderop, op het plein staat uh, Matthijs van de Wiel. Matthijs, uh, vorig jaar verliep het allemaal rustig hè? op, op uh, Prinsjesdag. Dat is tegenwoordig niet altijd meer vanzelfsprekendheid. Wat zie jij aan veiligheidsmaatregelen om je heen? Hmm, niet anders dan uh, andere jaren. Hoewel, de route is afgezet met een dubbele rij uh, drangek hier. en dus een kleine corridor, dus mensen staan niet direct aan de route. Maar er is nog een uh, vrije ruimte van een meter of zoiets daartussen. Het plein waar zojuist... Uh, alle ambassadeurs met een dikke Duitse auto's naar het Binnenhof zijn gereden. Hier over het laatste stukje van de route. Ongelooflijk, dat hebben we een boel ambassadeurs in Den Haag. Want er komt echt geen einde aan die lange rij auto's met cd-nummerplaten en met vlaggetjes die ik soms niet eens kon thuisbrengen. Het laatste stukje van de route, daar is een erehaag van militairen. Maar ook met allemaal jongeren met een rood jasje. Wie zijn jullie? Hoi, we zijn het Almeers Jeugd Symfonieorkest uit Almere. En uh, wij zijn gevraagd door de provincie Flevoland om uh, hier uh, als... Burgenteputatie als uh, afgezanten van Flevoland aanwezig te ja. zijn op Prinsjesdag. En waarom mag Flevoland helemaal op de beste plekje staan, net voor het uh, Binnenhof? Ja, omdat we gewoon hartstikke leuk zijn. Het ja. ja. is ja. ieder jaar een andere provincie, toch? Ja, ja, elk, ja, ja. Jaar, elk jaar. En jullie vertegenwoordigen de hele provincie? Ja, er staan uh, achter mij, uh, behalve het AISO, staat er ook nog het Batavierencor uit Lelystad... en uh, Urkers in hun klederdracht. Ja. Dus we zijn en dat het met is vrouw om hun... te zeggen dat je dan heel Flevoland wel gehad hebt. Uh, nou, een klein beetje ja. misschien. Maar waar zijn de instrumenten? Die zijn thuis. Die staan uh, vanavond uh, nog uh, voor de repetitie klaar. Okay. Ze staan er alleen maar met uh, daarna nog een ere-escorte van veteranen. Het laatste stukje van de route voor het Binnenhof. Ja, daar komen we straks inderdaad uiteindelijk uit. En daar is ook Michiel uh, Breedveld. Michiel, um, door wie wordt uh, de koets onthaald? De koets wordt uh, onthaald door diverse krijgsmachtsonderdelen, studenten, weerbaarheden. En, uh, ja, Diederik Samsom, goedendag. Spannend moment voor u. De eerste troonrede van dit uh, kabinet. En de eerste van de koning. Dus uh, dat wordt voor beide een eerste, ja. Maar geen leuke boodschap in het verschiet? Nee, ik hoop dat de koning de juiste toon weet te vinden. Uh, het is zwaar in Nederland. Uh, dat mag ook best erkend worden voor heel veel mensen. Het is ploeteren. Maar er mag ook wel een vleugje van perspectief voor de toekomst in zitten. Ik ben benieuwd of de koning de juiste toon weet te vinden. Ja. Geen hoedje voor u, hè? Nee, dat hoort bij mannen niet. Hè. Dat doen al die vrouwen. Oké, okay, nou succes. Ja, Dankjewel. dat was uh, Diederik Samson uh, die hier voorbij kwam. Ja, ik voelde me net ook een beetje Gert-Jan Dreugen. Commentaar leverend op uh, Toet Den Haag. Die uh, in zijn paasbeste uh, Prins extra luisteraar komt bijzetten. Prinsjesdag is natuurlijk ceremonie en traditie. En uh, waar anders merk je dat het best als op het uh, Binnenhof... waar nu de diverse krijgsmachtsonderdelen zich opstellen... en straks uh, de mariniers uh, met de marinierskapel... Uh, zich voor de ridderzaal zal opstellen... om uh, met het Wilhelmus de Gouden Koets in te luiden. En in die ridderzaal daar zit, uh, zoals altijd uh, zou ik bijna zeggen, Peter Blok. Uh, Peter, zoals uh, eerder gezegd... Twee tronen hè, vandaag in plaats van één. Er stond er de laatste jaren natuurlijk altijd één voor koningin Beatrix. Ja, voor het eerst sinds de dood van prins Klaus in 2002. Inderdaad twee zetels op het podium. Koningin Maxima zal naast haar echtgenoot zitten. Net zoals Klaus en Bernard dat in het verleden ook deden. Het is trouwens wel een primeur. Want het is voor het eerst dat een Nederlandse koning... bij het voorlezen van die troonrede wordt vergezeld door zijn vrouw. Nou, het is ook voor het eerst sinds 126 jaar maar liefst dat een koning de troonrede voorleest. Koning Willem III was op 19 september 1887 de laatste. Nou, iedereen is vandaag hier natuurlijk zeer benieuwd naar de presentatie van Willem-Alexander. Naar zijn toon, naar zijn inhoud. Doet hij het anders dan zijn moeder? Uh, haar hebben we natuurlijk 33 keer in actie gezien en gehoord. ja En straks dus uh, heel veel primeurs. De allereerste troonrijden van koning Willem-Alexander hier in de Riddersaal. En doet hij het vanaf papier of vanaf de iPad, toch? Wordt ook wel gesproken. <laughs> ja, er wordt uh, van alles uh, bedacht uh, hoe hij het allemaal anders zou kunnen doen. Er zijn uh, sowieso een paar kleine aanpassingen. Bijvoorbeeld uh, aan de troon natuurlijk. Uh, voor het eerst in uh, die ruim 30 jaar is er een ander monogram te zien. Een andere inscriptie. Daar stond altijd de B van Beatrix, ik ben net van heel dichtbij gaan kijken. Daar zie je nu een W en een A door elkaar gevlochten naar Willem-Alexander. Nou, hier is uh, alles en iedereen, vooral uh, Tweede Kamerleden die al binnen zijn... in afwachting van de Nieuwe Koning en uh, naar zijn eerste troonreden. Nou, dat zijn we hier in de Statenpassage van de Tweede Kamer ook. Hier aan tafel zit uh, onder andere Joost Vullings, politiek verslaggever. Joost, uh, goedemiddag. Ja, hartelijk welkom. Ja, hoe zijn de verwachtingen van de troonrede? En dan met name over hoe de koning het gaat doen natuurlijk. Uh, ja, uh, iedereen denkt hij gaat iets anders doen. Hij gaat een accent zetten. Maar dan vraag ik aan mensen hier, ja, maar wat dan? Ja, dan hebben mensen eigenlijk geen antwoord. Want als we ja, uh, het even afpellen, hij stapt in de gouden koets. Ik denk dat hij ook voor die koets kiest. Dus dat, dat wijkt niet af. De route zal die niet afwijken. Hij zal niet via Scheveningen gaan rijden. Hij moet die troonrede voordragen. Dus wellicht in het taalgebruik van de troonrede zou misschien nog... Ja, dat zou anders kunnen zijn. Want dan daar om... heeft hij wel invloed op, hè? Hij praat ja. daar wel over mee. Ja, ja de, de, kijk, de inhoud wordt vastgesteld door het kabinet. Maar de, de tekst zelf, hoe die wordt vormgegeven... daar heeft de, de, de vorst wel invloed op. Ja. Is dat dan ook de reden dat Samson net zei... ik hoop dat hij de goede toon weet te vinden? Je zou zeggen, ja. Samson weet wel ongeveer wat hij gaat zeggen. Nou ja, dat, dat blijkt ook wel. Hij zei van... het is een zware tijd, maar ik hoop dat wel dat er een vleugje perspectief in zit. Nou, volgens mij wordt dat ook de toon van de troonreden van... het is nog steeds een zware tijd, maar eh, het licht aan het einde van het tundel... is zichtbaar, want de economie begint volgend jaar te ja, misschien heeft Samson dat zelf. wel dit typen type van het weekend op zijn computertje... of vorig weekend, wat anders ja, Ik denk is dat, de dat, dat Mark Rutte dat doet, maar ik denk dat Wiedrich Samson... Nou, ik denk zelfs dat hij die tekst van de troonreden... Niet kent? Nee. nee, niet kent. Maar ik denk wel dat hij natuurlijk wel gehoord heeft... ongeveer welke kant het op gaat. Ja, en het zal misschien ook wel wennen zijn, want dit is niet een onderwerp... waar we de koning nou heel veel over hebben gehoord tot nu toe. Het ging vaak over water, of sport, of duurzaamheid, energie... Maar de economie, het begrotingstekort, dat, dat wordt wel nieuw. Ja, nee, we, we, we, we kennen hem inderdaad als watermanager en als een uh, sport, sportfanate. Nu gaat hij ons uh, toespreken over de, ja, de kern van onze economie. Misschien voor sommige mensen wennen, maar uh, ja, ik ben heel, heel benieuwd hoe hij het doet. Ik bedoel, zijn moeder had natuurlijk een bepaalde dictie, een bepaald tempo van lezen. Ja, Hij is van een andere generatie. Wie weet, die iPad, ik, ik, ik, dat, dat gerucht gaat ja, je op Je hoopt rollen. het, hè? Nou, ik zat te denken dat het eigenlijk heel onhandig is. Stel nou dat de batterij uitvalt of dat je verkeerd ja. swiped. Dan zit je ja, dat is toch niet handig. Volgens mij is papier veiliger. Ik nee. zou het in ieder geval meenemen. Ja, er is al veel uh, uitgelekt. Uh, net hoorde we nog weer het laatste eigenlijk ja. die 1200 extra banen bij, 2300 extra banen bij Defensie. Verwacht je nog meer nieuwe dingen? Of zeg je van nou, ja, sinds dat... dit weekend weten we eigenlijk alles. Nou oké, okay, we weten uh, de, de, de, sinds het weekend was eigenlijk nog alleen nog de effecten van alles wat we al wisten. Uh, over het algemeen is er altijd wel iets kleins nieuws in. Het enige wat ik me afvraag is, de, de, de ministeries die worden ook op een soort nullijn gezet. Dus die moeten ook gaan bezuinigen. En wat mij nog niet helemaal duidelijk is geworden of dat nou inhoudt dat ze gewoon zelf de thermostaat op het ministerie een gaatje lager moeten zetten... en wat ambtenaren moeten ontslaan... of dat ze ook dat geld mogen zoeken in beleid. En het is toch 700 miljoen bij elkaar voor alle ministeries. Okay. Als dat echt ingevuld wordt met beleidsdingen... dus dingen die de burgers kunnen raken... dan zouden er nog een heleboel kleine nieuwtjes kunnen zijn. Ja. Jan-Willem Brouwer is ook de gast. Onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen. Welkom. Ja, u weet alles van troonreden. U heeft het volgens mij allemaal bij u, of niet? Nee, ik, zou, ik heb het de laatste van vorig jaar... Oh, van vergeten. Vergeten. oh, vergeten. Ja, ja, ja, ja. U zit hier Hande wel halen. met, een, uh, met ja. een behoorlijke map. Uh, u heeft ze bestudeerd. Wat, wat verwacht u uh, dit keer van deze troonrede? In ieder geval een nieuw gezicht. Uh, ja. Hè? Nou, nee, ik denk dat dat het belangrijkste is wat er, uh, wat er zal veranderen. Er zit nu een koning die uh, met een hele andere uh, stem ook... Uh, een de, andere de tekst presentatie. De, maar de tekst uh, zal niet anders zijn dan hij geweest was als... Koningin Beatrix er nog gezeten had. En wat vond u van, van Diederik Samson die, die net zei van. Uh, nou ja, het is kijken of hij de, de goede toon weet te vinden. of dat hij daar benieuwd naar is. Ik ben bang dat de toon al vaststaat in de tekst. En die kun je dan vrolijk voorlezen of wat somber voorlezen. Maar de tekst is. Die staat vast en die wordt in de ministerraad vastgelegd. En daar gaat het juist om de toon. Willen we heel erg somber zijn? Willen we een beetje somber zijn? Of willen we, want, willen we vrolijk zijn? Want valt die toon altijd samen met de toon van de miljoenennota? Van de troonrede? Nou, ik geloof niet dat de koningin Beatrix daar inderdaad vrolijke verhalen dan van maakte. Als het niet vrolijke verhalen waren. Nee, nee, nee. dat kan ook niet. En ik denk dat uh, Samson dat eerder bedoelde van, van ja, niet te veel iPads en iPods en, en uh, apparatuur... die moet niet te veel afwijken van, de, van vorig jaar. Want dan leg je daar zoveel nadruk op dat de inhoud verloren gaat. En uh, we hebben een sombere boodschap, dus die inhoud gaat voor. Ja, verwacht u de iPad van Joost? Ik heb geen idee. Ik moet me eerlijk zeggen dat het niet echt mij interesseert. Nee, echt nee. niet? Nou, ik, oh ik ben niet zo van die kentje... bent van dus de geschiedenis zelf natuurlijk vooral. Nee, dit is mijn, mijn eigen aard. Als ik iets anders gedaan had, dan had ik ook zo'n ding niet gehad, denk ik. <laughs> Oké, okay. nee. u bent gewoon tegen de iPad. Wij, uh, wij, wij praten zo verder. Uh, we gaan even naar Michiel Breedveld. Uh, die staat op het Binnenhof met Geert Wilders, uh, begrijp ik. Michiel? Ja, ik uh, even, moet even gaan rennen. Kijken of ik hem uh, kan vinden. Hij komt er inderdaad aan. Net als alle andere Kamerleden. Die natuurlijk uh, nu naar de Ridderzaal gaan om daar de troonreden aan te, aan te horen. Nou, laat me raden, zijn reactie zal boekdelen spreken. We hebben hem al horen zeggen menigmaal... dit kabinet maakt het land kapot. Wellicht even kijken hoor, of ik dichterbij kan komen. Ja, hij staat nu even een van de collega's te woord. Nou, zijn hele fractie komt er nu aan... Even, ja, nee, dat is een flinke tv Kom op. de koning uh, niets aan doen. Want inderdaad, hij moet het regeringsbeleid uh, voorlezen. Ik ben benieuwd dus op wat voor manier hij dat gaat doen. Dat uh, is toch voor het eerst, dus dat is hartstikke leuk. Uh, maar de boodschap zal geen vrolijke zijn. En dat zal zeker leiden tot een hete herfst. Er is natuurlijk ook al het een en ander uitgelekt. Een kabinet wat uh, 8 miljard uh, de belastingen gaat verhogen voor uh, volgend jaar. Wel een uh, JSF-toestel voor miljarden koopt. Dus uh, we hebben nog een hoop robbertjes te vechten. Maar nu luisteren naar de koning en dat is op zich uh, al een feest om een keer mee te maken. Het zal geen verrassing zijn meneer Wilders vandaag of wel? Wat zegt u? Het zal geen verrassing zijn vandaag. Nou ik zei al tegen uw collega het is toch hartstikke leuk om voor het eerst een koning te zien die de troonrede uitspreekt. Ik ben daar heel benieuwd naar. Het is toch ook voor ons Kamerleden een heel spannend moment. Uh, ja heel veel van de inhoud is al uitgelekt. Ik zei al net uh, voor 8 miljard volgend jaar krijgen de burgers en de bedrijven belastingverhogingen voor hun kiezen. Terwijl het kabinet wel voor miljarden een JSF toestel uh, aanschaft. Foute keuzes, fout beleid. Uh, maar nu eerst genieten van uh, hopelijk uh, een koning die er zin in heeft met een tekst waar hij ook niks aan kan doen, ja. Yeah. Meneer Wilders was dat. Een tekst waar hij ook niks aan kan doen. Nee. Wij gaan door naar het plein. Daar is Matthijs van der Wiel. Matthijs, hoe is het daar? Ja, met een paar laatkomers onder de ambassadeurs. Ik zag net aankomen scheuren nog het vlaggetje van bosnië herzegovina van Korea en van Argentinië. Terwijl iedereen al binnen zou moeten zitten... komen nog een paar bolides aan scheuren. Dat zijn dus de buitenlandse gasten voor in de ridderzaal. Maar ik zit hier ook bij allerlei waarnemers uit het buitenland op straat op een tribune van de gemeente Den Haag. Die zit helemaal vol met uh, vooral mannen en een aantal vrouwen met allemaal jassen. En er staan op de letters USAR, Urban Search and Rescue Team. Dat is, uh, Rampenteams bij, bij, voor in steden, als er iets gebeurd is. Ja, dat klopt. Wij zijn er een van het Nederlandse rampenteam... wat uh, ook internationaal ingezet kan worden... voor het redden van slachtoffers. Dat uh, allemaal VN-vlaggetjes. Ja, precies. Dat doen wij onder de vlag van de Verenigde Naties. En wij als team zijn ingezet geweest in uh, Marokko... Uh, Pakistan en in Haiti. Ja. U uh, spreekt Nederlands, maar ik hoor hier allerlei talen. Uh, ja. Wat is dit voor gezelschap? Nou, dit is een bijeenkomst van teamleaders van de wereld. De, de, de teams die op de wereld zijn... die komen één keer per jaar bij elkaar... om te kijken wat wij aan kwaliteit kunnen verbeteren... in onze procedures en werkwijze. Ja. Uh. Het jaar. Congres. Precies. Hoeveel landen heeft u hier 45 landen. En nu dacht ik laatst eens dus even iets typisch Nederlands zien. Ja, wij dachten we gaan echt iets aan hun laten zien. Wat gewoon de moeite waard is om een keer mee te maken. Verplicht naar de gouden koets. Kijken. Ja, maar Hoe ik was denk... het aan Imo? Ik denk dat ze het heel erg leuk gaan vinden. Hoe heeft u dit? ze voorbereid? Nou, we hebben ze uitgelegd wat we gingen doen en wat ja? zeg maar, het event is. En dat ja. is Naam voor de van uit. de Koning Goefend. Ja, ook dat. Okay. Op, uh, ook zorgen dat ze op de juiste momenten gaan, uh, gaan uh, vlaggen met een oranje vlaggetje. Ja. Ik voel me ja. opeens heel veilig hier. We ja, dat, dat zijn goed. echt uh, de specialisten in de rampenbestrijding. Ja, precies. Nou dat klopt. Dus als er nu ergens een aardbeving gebeurt, dan gaan telefoons hier op deze tribune. Dan begint het wel hier heel erg hard te rinkelen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Waarnemers dus uit 25 verschillende landen die geen idee hebben wat ze gaan zien. En uh, ja, een beetje zitten te kijken naar de eerste muziekkorpsen die hier uh, voorbij trekken op de route. Is dat nou nog een uh, verlaten ambassadeur? Jongen, jongen? die moeten wel echt even op tijd wegrijden bij die ambassades, anders komen ze er niet meer in. Even kijken welk land dat is. Dat is... Uh, nou, Turkije. Turkije. Ook al bijna te laat. Nou ja, volgens mij mogen ze er nog in. Ze hebben nog een uh, minuut of tien, denk ik. Nou, misschien nog wel iets langer om naar binnen te gaan. Uh, we gaan eens even kijken of ze misschien zo laat zijn... omdat het uh, inmiddels druk is op de Lange Huidstraat, Joris van de Kerkhof. Ja, heel druk. Uh, veel drukker dan vorig jaar, voor mijn gevoel in ieder geval. En de spandoek wordt omhoog gehouden... waar uh, de koning een goed regeringsjaar uh, toegewenst uh, wordt. Dat is nog een heel lief spandoek. Wie weet wat van andere spandoeken er uh, vandaag nog, uh, nog komen. En er is een uh, mevrouw die heel graag... Wat zegt u? Iets wil aanbieden? Ja, ik heb een champagne in het oranje. En op de gezondheid van onze koning. Met de koningin. Dus zou ik zeggen een toast. Er zit niks in. Nee, maar het heeft wel voldoende karakter. Dat het een oranje bittertje zou kunnen wezen, toch? Ja. Nou, heb je nog een ander glas? Dan kunnen we toosten op elkaar. Nou ja, nee, het gaat om het idee. Oh, het is plastic. <laughs> nou kunnen we zo ja, ja, ja, proost, tegen elkaar proost, ja, Proost, proost, ja. proost. U bent maar, in het oranje? Mag je in natuurlijk, hè? Mag je ja, ja, Waarom ja. hebt u een paarse bril op? Wat zegt u? Waarom heb je een paarse bril op als de rest allemaal oranje is? Ja, nee, kijk, dat wordt een beetje te duur investering natuurlijk. Hè. Ook nog een oranje bril en ik noem geen merk natuurlijk, want daar word ik niet voor gesponsord. En dit is gewoon een eigen initiatief. Maar uh, laten we het uh, hoog houden, toch? Het je Huis. Ja, nou, dat, uh, dat gebeurt dan doordat u met plastic uh, glazen... om ze dan maar zo te noemen, aan het troosten bent. U zit hier op een bankje met uitzicht op vooral mensen die daar staan. Hoe gaat u het zo doen als uh, de koning langskomt en de koningin? Meneer, ik zit al een uur, sta en dit plaatsje is gereserveerd. Ik zit naast een dame... En wij geven ons plaatje niet meer af. Maar je kunt niks zien. Op de bank heeft u het geprobeerd. Ja, maar dan Ik heb kun je er op gaan staan. Ja, natuurlijk. Wat nou, doet u dan eens? Openbaar is. straatmeubilair, meneer. Toch? Er uh, is geen matje om een voet af te vegen. Dan Gaat mevrouw omhoog staan. Oh, dat is een beetje ingewikkeld. Ze valt nou, er vanaf. Maar ze komt nu weer de terug. Nee, en dan staat u netjes onder de bomen. En hebt u zo een prachtig uitzicht. Als vanaf de Lange Voorhout uiteindelijk uh, de koning en koningin de Lange Houtstraat inrijdt. Dan zie ik u straks weer. Proost. Dat gaat uh, straks gebeuren. Eén minuut voor één. Dan vertrekt die Gouden Koets bij uh, Paleis Noordeinde. Hier in de Tweede Kamer hebben we een aantal gasten vanmiddag. Uh, Elone van Veldhuizen is er één van. Directeur van de regionale. Sociale Dienst Alblasserwaard Vijf Herenlanden. Welkom. Ja, dank u wel. Uh, u bent hier om te praten over de plannen die na drieën uh, dan officieel bekend worden. Uh, wat er allemaal op u afkomt. Ja. Uh, want met welke maatregelen van dit kabinet krijgt u allemaal te maken? Ja, we zijn natuurlijk als gemeente straks aan de beurt met de decentralisatie van allerlei taken die naar de gemeente worden overgedragen. En voor de sociale dienst is dat in eerste instantie de participatiewet die eraan gaat komen. Ja, we zijn heel benieuwd uh, hoe die er nou uiteindelijk uit gaat zien. Hè? Ja, ook want met... dat is niet voor volgend jaar, toch? Die is nee, voor 2015. 2015. Ja, en we zitten ook nog met de uitkomsten van het Sociaal Akkoord, die nog onduidelijk zijn. En die hebben ook weer uit... invloed op de uitkomsten zeg maar, van die participatiewet, zoals die er dadelijk echt uitkomt. Want ja. wat, wat ja. voor dingen gaat die wet over? Wat, gaan, wat gaat u en wat gaan wij ervan merken? Nou, die, die wet die gaat vooral over het samenvoegen van een aantal bestaande regelingen. Dus de bijstand, uh, zeg maar. De mensen op de sociale werkvoorziening en de waaijongeren. Dat zijn eigenlijk de drie groepen die nu nog apart worden bediend, zeg maar. In aparte wetten. Dat wordt straks één wet en daar wordt de gemeente verantwoordelijk voor. Maar helaas met een beetje minder geld. Ja, want op zich is het wel leuk als je daar verantwoordelijk voor wordt. Lijkt zeker, mij als gemeente. Zeker. En we staan ook heel erg achter die plannen. Dus dat, daar, is niet, daar is het niet om te doen. Maar ja, we moeten het wel met minder geld doen. En met een enorme grote toeloop van het aantal mensen... wat een beroep op ons doet. Ja, en dan moet de gemeente dus keuze gaan maken. Wie ja. krijgt er wel geld, wie ja. krijgt er niet geld. Dat klopt. En is de, is de gemeente daar uh, op toegerust? Want dat zie je ook bij de jeugdzorg bijvoorbeeld. Daar ja. krijgt de gemeente... Straks ook veel meer voor het zeggen. Kunnen gemeenten die keuzes goed maken? Nou, in principe denk ik dat gemeenten dat heel goed kunnen. Was het niet zo dat er heel veel voorschriften meekomen? Een enorme lading bureaucratie die over ons wordt uitgestort. en voorschriften waar we ons moeten houden. Maar dat is toch wel logisch ook, of niet? Dat is zeker logisch. En verantwoording afleggen is natuurlijk heel goed. We gaan om met belastinggeld, dus dat moet je zorgvuldig besteden. Maar er ligt al wel heel veel vast. Wat kunt u daar een voorbeeld van nemen? Wat zo'n voorschrift is? Nou, Bijvoorbeeld de mensen in de sociale werkvoorziening. Die houden hun rechten. En dat moet allemaal uit datzelfde potje geld betaald worden. En dat betekent dat we heel weinig geld overhouden... om die mensen in de bijstand ook nog aan het werk te helpen. Laat staan die groep waarjongeren, Die ook toch een specifieke begeleiding en aandacht vragen. En die we ook heel graag willen geven. Waar we ook goede ideeën over hebben. Ja, dat wordt heel moeilijk als je weinig geld meer over hebt. Omdat eigenlijk al vaststaat wat je eerst moet betalen. Maar de gedachte is waarschijnlijk dat er een soort van schaalvoordeel ontstaat ja. als je het samen doet. Dus u kunt het ook goedkoper doen dan nu. Nou, wij denken zeker dat we daar een slag in kunnen slaan. Maar er is wel een bodem. We zijn vanaf 2010 wordt ons budget al gekort. En we zijn al 70% inmiddels kwijt van het bedrag dat we vroeger hadden. Om mensen aan het werk te helpen. En ja, De bodem raakt wel in zicht. Want ze dat wel? Mensen aan het werk helpen. Heeft u daar succes mee behaald als je de kosten en de baten ja. afweegt? Zeker. We zijn vanaf 2004 verantwoordelijk geworden als gemeente voor de bijstandswet. Voor zowel het beleid als ook de financiën. En we hebben daar enorme uh, goede dingen mee gedaan. Eigenlijk steeds beter. Het was even wen in het begin. En ook verantwoording afleggen was even wen in het begin. En met het bijstellen van de regels en toch steeds beter daarmee om weten te gaan... hebben we daar, denk ik, hele grote successen mee begaan. Ja, en wat hoopt u vandaag te horen van de minister, van Ascher? Ja, we verwachten niet heel erg veel nieuws te horen vandaag... maar we hopen natuurlijk dat de gemeenten hun beleidsvrijheid houden... en dat die bureaucratie een beetje aan banden wordt gelegd. Ja, we gaan door naar het Binnenhof... want daar is de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, aangekomen... bij Michiel Breedveld. Ja, traditioneel, meneer van Aertsen, verwacht ik een zonnetje op het Binnenhof. Waar is het? Nou, ik heb het vanochtend wel gezien en wie weet uh, komt het nog tevoorschijn. Uh, meestal gebeurt dat. Ja, ik wil daar maar mee zeggen dat Prinsjesdag, ondanks nare tijdingen van het kabinet... toch ook altijd een mooie dag is als je kijkt naar tradities. Ervaart u dat ook zo? Ja, absoluut. En het is voor Den Haag natuurlijk heel belangrijk. Het is uh, ja, een jaarlijks terugkerend festijn... Het is dus bovendien de grootste paardenshow, heb ik gisteren tegen de vrouw van de Britse ambassadeur gezegd... die in Nederland te vinden is. En ja, het is voor de hele stad geweldig, want heel Nederland komt naar Den Haag op zo'n dag. Ik ga met nieuwe ogen kijken naar de optocht. Ik, ging, ik keek altijd naar de Gouden koets. Uh, ja, ik zie hem nooit, omdat ik heel vaak in de ridderzaal uh, zit. Dat wil zeggen de burgemeesters van de vier grote gemeenten. Ik hoop dat ik het dit jaar herhaal zwaaien uh, de koets uh, toe wanneer, uh, wanneer langs dit keer de witte komt... en niet langs het kabinet van de koningin. Wat is nu het hoogste punt, hoogtepunt van Prinsjesdag... als u er met ogen naar kijkt van een Haagse jongen? Dat is gewoon de show. Gewoon uh, de, de koning in de stad, vroeger de koningin. Uh, het, ja, het, het, het, het tintelt in de stad. Maar en ik heb ook begrepen de... dat half Den Haag op de Effeling is vandaag. Ja, dat zal wel. Een deel zal op de, op de Efteling zijn. Scholieren vragen... hebben vrij hè, vandaag. Nou, ja, ik weet het. het. Ja, nee, maar de rest maar van Nederland veel, niet. Veel Hagenaars, veel Hagenaars kijken er wel naar. Ja, wij vinden gewoon het hoort bij de stad. Heel simpel, het hoort bij ons. Nou, We genieten ervan. Dank u wel. Dank u. Ja, we spraken net aan tafel over de sociale diensten. Ook in de zorg gaat het een en ander veranderen. Daar gaan we over praten met Jos de Blok. U bent een uh, vernieuwende ondernemer in de zorg. Officieel weten we nog niks, maar er is natuurlijk van alles uitgelekt. Bent u uh, vrolijk gestemd over wat eraan zit te komen? Nee, eigenlijk nog niet zo. Het is um, de, de, wat, wat ik zou willen zeggen: de onrust voor de storm. Um, we weten dat er, wat net gezegd wordt, werd, dat in 2015 van alles gaat gebeuren. En dat heeft eigenlijk zijn effect nu al. Je ziet de, de dreigende ontslagen in een aantal regio's in het land. En, en, en bij welke soort bedrijven ziet u de ontslagen, Zit, en, ontslagen met name dreigen? de, de, de thuiszorg, uh, denken ze, is een belangrijke discussie gaande. Over um, of uh, welke onderdelen naar de gemeente moeten. Nou, ik vind dat daar inhoudelijk eigenlijk slecht over nagedacht is. Wordt gewoon gedumpt bij de gemeente? Ja, het wordt uh, eigenlijk gezegd van, nou, het is een, een eenvoudige manier om uh, een deel van het geld van de Rijk uh, over te geven naar de gemeente en daarmee ook tegelijkertijd een mogelijke bezuiniging uh, te realiseren. Maar ik denk dat dat voor heel veel cliënten en medewerkers een, uh, ja, zeg maar een slechte gevolgen heeft. Ja. U staat bekend als een, uh, heb ik me laten vertellen als een creatief mens die vaak leuke ideetjes heeft over de zorg. Hoe zou u het doen? Nou, ik zou een, uh, juist een kwaliteitsslag maken. Wat wij de uh, afgelopen jaren hebben laten zien... is dat je door juist uh, veel meer uh, zeg maar, al de poppenkast eromheen te, te vermijden... dat dat leidt tot betere uitkomsten en, en, wat, en goed, goedkopere zorg. Wat is dan de poppenkast? Nou, de poppenkast is de hele bureaucratie die we georganiseerd hebben. En, en dat zit uh, rond organisaties en dat zit in organisaties. Eigenlijk is zorgverlenen is eigenlijk niet zo heel erg als je het goed doet... Maar hoe, hoe kan je zorg verlenen zonder organisaties? Ik bedoel, je hebt toch een ziekenhuis nodig waar je naartoe gaat... of een verzorgingshuis waar je naartoe gaat? Ja, maar het is maar net wat je daarin centraal staat. En in mijn idee gaat het heel vaak om dat iemand een probleem heeft... en geholpen wil worden door iemand die er verstand van heeft. En als je dat nou als basis neemt voor alles wat je doet... dan heb je eigenlijk daaromheen niet zo heel veel nodig. Dus wat wij laten zien is dat wij hebben op dit moment 7300 mensen werken... We hebben geen management. Dus we hebben geen managementstructuur. Geen overheid, afdeling. U heeft geen leidinggevenden? Geen leidinggevenden. Hoe weet iedereen dan wat hij moet doen? En hoe wordt gecontroleerd of iedereen zich aan de regels houdt? Het is plaats omdat hij ervoor geleerd heeft. En omdat hij jaren al dat vak uitoefent. En als je uh, doet wat je voor geleerd hebt. En, en je, je hanteert de standaarden die daarvoor zijn. En je legt verantwoording af over wat je doet. En aan wie doe je dat dan als er geen leidinggevende is? Aan elkaar. Dus net als bij huisartsen. bij huisartsen verdient iedereen dat eigenlijk normaal. Ja. En bij wijkverpleegkundigen en, en andere mensen in de zorg zou je het niet normaal Maar wie maakt dan de roosters? Want dat is ook een belangrijke taak van leidinggevenden. Is dat een belangrijke taak van leidinggevenden? Ja, leidinggeven? <lacht> ja nou, we willen hier niet een heel pleidooi voor <lacht> leidinggevenden houden hoor. En voor bureaucratie en voor nee, managers. Kijk, en... mijn, mijn idee is, is, is dat, dat dat juist de, een groot deel van de oorzaak is van de problemen. Dat dus de allerlei mensen die niet direct met die cliënten bezig zijn, dat die uh, zich bezighouden met allerlei uh, taken daaromheen. Die eigenlijk niet nodig zijn. Die niet nodig en daar is een zijn. hoop geld te verdienen dan. Ja, dat kan een hoop voordeliger. En dat leidt ook tot andere uitkomsten bij cliënten. Dus het leidt ook tot... Mensen... Betere zorg. Dat mensen, ja, beter, maar ook dat mensen minder zorg nodig hebben. Ja. Het kost ook weer banen. Want als je die hele laag... Wegsnijdt, dan heb je ook een heleboel mensen die geen baan meer hebben. Ja, maar ik, wat je nu ziet is dat de banen vooral uh, in, in de zorg zelf uh, worden gesaneerd. Dus dat daar mensen aan slagen worden. En ik denk dat het verstandiger is om te kijken of in overheidsfuncties uh, banen kunnen Want kan je een ziekenhuis runnen, ik noem het AMC in Amsterdam... kan je dat runnen zonder management? Ik denk dat dat mogelijk is. Zo, We ja. hm. nou, schrikken er toch een hm. beetje van. Toch? Ja, ja, we zijn de afgelopen dertig jaar zo gewend geraakt... aan dat uh, je alleen organisaties kan opbouwen met een hiërarchische structuur... met managementlagen. Ja, u zegt, het kan anders en effectiever. Het kan ja. anders en het, en, en het werk wordt er een stuk leuker van. Uh, er ligt een grotere verantwoordelijkheid bij de professionals zelf. En het leidt tot veel betere uitkomsten bij de patiënten. Ja. Ja, maar ja, dan denk ik toch nog even aan de maatschapsstructuur... bij specialisten bijvoorbeeld, ja. die heel veel dingen samen regelen. Dat gaat ook weer heel vaak mis... Bedoel, daar ontstaan ook weer vaak problemen. Ja, maar dat, dat zit hem volgens mij vooral in dat de, de prikkels soms op de verkeerde plekken liggen. Dus dat, dat heel vaak de geld, geld als prikkel wordt gezien. En ik vind dat we terug moeten naar de beroepsethiek. En dat voor veel artsen en verpleegkundigen geldt toch de inhoud van hun vak als het belangrijkste drijfveer om dat te doen. Ja. Een van de dingen waarin de zorg veel over gesproken wordt is de zogeheten knip tussen de care en de cure. Namelijk de, de verzorging aan de ene kant en de verpleging aan de andere kant. Hè? U, u zegt die knip moet je helemaal niet maken? Nee. Dat is erg onverstandig. Ja, maar Dat gebeurt nu wel. Waarom gebeurt dat? Nou, het idee is dat uh, daarmee de, dus de, de, uh, een deel van die bezuinigingen op een eenvoudige manier gerealiseerd kan worden. Uh, inhoudelijk zit er eigenlijk niet zo'n zo heel goed verhaal onder. Maar op welke manier kan je dan eenvoudig bezuinigen, bezuinigen als je die knip maakt? Nou, dan gaat er een, een korting van datgene wat er nu uitgegeven wordt over dat bedrag heen. En, en met die korting gaat het naar de gemeente. Nou, eigenlijk weer hetzelfde als net. Uh... Ja. En, en ja, naar ons idee moet je dat dus juist niet doen... want de complexiteit neemt alleen maar toe, de bureaucratie neemt toe. En je ziet dat uh, cliënten uiteindelijk met veel meer zorgverleners te maken krijgen. Ja, dus... maar op zich is het logisch je gaat of naar het ziekenhuis of naar het verpleeghuis. Dat zijn twee verschillende dingen, toch? Nee, als je, als je van de, de, het streven van het kabinet is om, om zowel vanuit het verpleeg- en verzorgingshuis... als vanuit het ziekenhuis mensen eerder thuis te laten zijn. Ja. Dat betekent dat de kwaliteit en de deskundigheid thuis voldoende moet zijn... om die vragen op te vangen. En dan moet je juist investeren in hogere opleidingsniveaus. In plaats van dat je alles uh, op gaat delen en op gaat knippen. En die, mensen die, die, die, die vakmensen zelf is eigenlijk niet zo aan om, om hun mening gevraagd. Dus die zeggen van dat het heel onlogisch is vanuit het vak bekeken om die bol op te knippen. En, en wat is uw verklaring daarvoor? Wie zet Schippers dan op dat andere spoor? Zijn dat de mensen die daar belang bij hebben? De, zijn dat dan de lobbyisten, die tussenlaag? Nou, wat ik, wat ik merk is dat ik heb afgelopen maanden, afgelopen jaren... en moet ik zeggen, ben ik maanden bij VWS geweest. En wat ik merk is dat er heel in, weinig inhoudelijk deskundige mensen zitten. Dat dus meent ziet u niet. Het is... is een heel groot gebouw met heel veel mensen. Daar zitten ook goed opgeleide mensen. Wat je mensen ziet tussen. is dat, dat in, in lijn van wat, wat u net zei over, over dat de vanzelfsprekendheid... van management in organisaties... zie je ook dat bedrijfskundigen, bedrijfseconomen, juristen... eigenlijk degene zijn die bepalen wat er in de zorg gebeurt... En ik vind dat dat veel meer door zorginhoudelijke deskundigen zou moeten gebeuren. Want bent u zelf ook arts van oorsprong? Ik ben wijkverpleegkundige. wijkverpleegkundige. En niet, niet alleen van oorsprong, ik werk ook af en toe naar als wijkverpleegkundige. Ja, maar ze halen u wel binnen daar, kennelijk, om advies te vragen nou bij ja, VWS. Omdat we eigenlijk op een heel eenvoudige manier hebben laten zien... dat door het heel anders te doen, dat dat het heel andere resultaten oplevert. Ja, en dat, dat, dat werkt dus niet door bij VWS? Hè? Dat zie je nu niet in het beleid, volgens mij? Nou, ik, we zijn nog volop in discussie. We hebben een alternatief plan uh, uh, zeg maar bedacht samen met een, uh, de brancheorganisaties en met een aantal uh, leraren. We hebben gezegd, laten we alle kennis die er is in Nederland bij elkaar zetten. Maar laten we een alternatief uh, bieden voor het plan wat er lag. En is de minister daar wel geïnteresseerd in? Heeft u het gevoel, zijn, ja? Ja, ja, we hebben uh, afgelopen maanden uh, met... Uh, in wisselende samenstellingen gesprekken had... met allerlei groepen en daar is mijn heel ontvankelijk en voor. En zou u daar vandaag al iets van terug horen, denkt u? Of is het daarvoor nog te vroeg? Nee, dat is voor nog, nog te vroeg, denk ik. Dus ja, dat wordt in de volgende, dan wordt alles weer teruggedraaid... De, van De, die de komende knip weken, het, de, dan, maar, dan zult u er meer over. Ja, maar De komende is de, weken, ja. Maar is de kans dan groot dat het volgend jaar weer teruggedraaid wordt? Want dus u, u zegt, ze nemen nu verkeerde stappen. Ik denk dat de kans uh, groot is dat uh, die knip... tussen verpleging en verzorging teruggedraaid wordt, ja. Op welke termijn? Dat, zal, dat voor 1 oktober zou er een voorstel naar de Tweede Kamer moeten. Dus dan moet het in ieder geval duidelijk en, zijn. En wat gaat dat fysiek betekenen als ik aan een ziekenhuis denk bijvoorbeeld? Worden er gebouwen samengevoegd? Hoe, nee, nee, nee, nee, nee. Kijk, dit gaat vooral over deel in de thuiszorg. Ja. Uh, en, en daar zal het fysiek betekenen dat uh, de, de gemeentes uh, niet de verantwoordelijkheid krijgen voor dat deel verzorging. En dat gaat om 2,5 miljard. Wat dus niet naar de gemeentes gaat, maar dan naar de verzekeraars gaat. Zegt u nou echt, de plannen die vandaag worden gepresenteerd... worden voor 1 oktober alweer teruggerijd? Nee, dit gaat over 2015. Hè? Ja, precies. Het dus gaat over een tijdje later. Ja. Ja, maar de plannen die vandaag worden gepresenteerd, die gaan niet door. Zegt u nu eigenlijk al. Ik... Nou, ik weet niet, er zal niet op die manier over gepraat worden, denk ik. Maar <laughs> daarom maar, doen we dat nu met u. Maar er, zijn een, een maar er aantal... gaat binnenkort een brief naar de Eerste Kamer. Naar de Tweede Kamer. De Tweede Kamer, sorry, ja. ja en, en uiteindelijk ook naar de, naar de Eerste de -Kamer. Kamer. Ja, dat ja. vinden wij tegenwoordig belangrijker nog bijna, ja. uh, logischerwijs. Maar er gaat dus een brief uh, naar de Tweede Kamer... waarin uh, daar een grote beleidswijziging wordt aangekondigd. Ik verwacht het wel. Maar weet u meer of hoopt nou, u het? Ik zie aan uw nou, ogen. Nee. Hij... Ja, ogen dat u meer weet. Ik, ik kan er niks over zeggen zolang er niks besloten is. De staatssecretaris besluit hierover. Eh, en die is nog volop in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Maar u eh, heeft al een conceptje bekeken van de brief? Wij, wij hebben afgelopen maanden druk meegedacht over hoe dat alternatief eruit kan zien. Ja. Mevrouw Veldhuizen, heeft u ook dat soort mensen in uw sector die wat dingen voor u kunnen regelen als dat nodig is? Nou ja, ik ben gelukkig zelf lid van het bestuur van Divoza. En dat is ook een club natuurlijk die toch probeert ook om de belangen van de gemeente te behartigen op ons vakgebied. Ja. En ja, natuurlijk zitten we dan ook wel aan tafel. En we hebben natuurlijk ook de VNG nog die voor de gemeente nog probeert de belangen te behartigen. Ja, en lukt dat ook zo goed als het bij, bij uw collega lijkt te lukken? Nou ja, dat hopen we. We zijn natuurlijk vooral nu uh, in eerste instantie ook benieuwd naar hoe de, de werkkamer uh, straks met uh, zeg maar de uitkomsten van het uh, overleg over het sociale akkoord uh, gaat komen. Dat is voor ons nu ook heel spannend. De werkkamer? Ja, dat is een club die zeg maar, het sociale akkoord moet gaan vertalen naar de praktijk. Even. Oké, okay, dus die het, uh, handen ja. en voeten gaat geven, ja. zeg maar. Ja. Ja. Geen managementlaag. <lacht> nee, dat, nee, dat heeft niks met de mentaliteit okay. te maken. Nee, nee, nee, dan is het goed. <lacht> Oké. Okay. Ja. Goed, wij, wij praten zo verder met u. Uh, minister Schippers is hier ook te gast. Uh, minister Asscher is hier ook te gast. Dus na afloop zullen wij ook zeker vragen naar de reacties. Laten we kijken, want we gaan een beetje richting de rijtour. Uh, hoe het is bij Noordeinde. Menno Reemeyer is daar. Menno, jij vertelde eerder al dat prinses Beatrix er niet bij is vandaag. Nee. Is, is dat gebruikelijk? Of komt dat misschien ook doordat ze gewoon persoonlijk natuurlijk een zeer moeilijke tijd achter de rug heeft? Ja, wat de overwegingen zijn, uh, is moeilijk te zeggen. Uh, we weten het van prinses Juliana in de tijd wel. Die zagen we dan wel eens uh, op de korte Vijverberg bij het kabinet uh, van de koningin. Toen nog, nu het kabinet van de koning, uh, zagen we dan achter de gordijnen staan zwaaien. Nou, we weten van prinses Beatrix dat ze er vandaag niet bij zal zijn, dat ze niet te zien zal zijn. Ze gaat het volgen in privé kring, zoals het wordt gezegd. De muziek die je hoort betekent dat de rijtuigen opstomen richting paleis. Eerst twee rijtuigen voor het, het hofpersoneel, voor de ceremoniemeester en voor de kamerheer. Dat is iedere keer een, iemand anders uit een provincie. Dit keer de provincie Overijssel. Egbert Ten Kate zal erin stappen. En een uh, pardon, rijtuig voor uh, de grootmeester Marco Hennes... en de grootmeesteres aan het hof. En dat is uh, Margrethe uh, van Loon De muziek komt overigens van de Johan-Willem-Friso-kapel. Het militaire kapel. Uh, en die komen uit Assen. En laat dat nou net de kazerne zijn... waar ze uh, net gehoord hebben dat ze gaan sluiten. Er zit wat beweging in de stoet... maar het zal toch nog eventjes duren... voordat de Gouden Koets hier de Paleisstraat indraait... en het uh, voorplein van uh, Paleis Noordeinde opdraait. Nog één vraag. De, koningin, de prinses Beatrix is er vandaag niet bij. Is dat een besluit voor de komende jaren of is dat eenmalig vermoedelijk? Uh, dat, dat kan van jaar tot jaar verschillen. Uh, Thijs, daar is ze natuurlijk geheel eigenmachtig in uh, als ze erbij wil zijn. Nou, ze zal niet in de, in, de, in de ridderzaal zijn hoor. Dat is zeker geen gebruik. Maar wat ik zeg, zoals Juliana af en toe achter de gordijnen stond... en we een glimp opvingen, wellicht dat Beatrix dat ergens de komende jaren ook nog een keertje zal doen. Jan-Willem Brouwer is hier uh, te gast. Uh, meneer Brouwer, keek u ervan op dat prinses Beatrix er vandaag niet bij is... bij die eerste troonrede van uh, haar zoon de koning? Nou ja, als mijn zoon uh, dat zo voor mij over zou hebben genomen... dan zou ik ook denken, ik, ik blijf wel op de plas. Af... Ik laat af... het even. <laughs> maar we hebben net hier de, we kijken hier naar de, de televisie mee op de achtergrond. En daar zien we uit de jaren 50, de eerste televisieuitzending van uh, de troonrede... dat prinses uh, Wilhelmina... Dus uh, uh, aan de ene kant van de koningin Juliana zit en prins Bernard aan de andere kant. Dus uh, gewezen koninginnen zijn niet uitgesloten van uh, deze, deze ceremonie. Nee. Verwacht u dat uh, Willem-Alexander in zijn uh, uh, verhaal nog een verwijzing gaat maken naar zijn moeder? Dat uh, lijkt, me, ja, lijkt me wel. Ja? Heeft, Beatrix heeft dat in de tijd ook gedaan. En uh, hoe doe je dat? Op een subtiele, toch duidelijke manier? Nou, je, zou, de Algemeen Dagblad had vanochtend de, de, de zin die Beatrix uitgesproken heeft. Dat is de, zin, de, laat, de eerste zin van de laatste troonrede van haar moeder. Die vertelde in begin jaren tachtig dat het gaat niet erg goed gaat met Nederland. En Beatrix in haar eerste troonrede herhaalde die zin. En zei van nou helaas... Uh, gaat het dit jaar nog slechter? En wat dat betreft kan Willem-Alexander... Uh, Op die manier een bruggetje maken? Dit bruggetje opnieuw gebruiken, ja. En is dat dan de enige mogelijkheid voor hem... om een persoonlijke nood aan die troonrede toe te voegen? Of zijn er meer mogelijkheden? Um, ja, ze zijn wel in het verleden gebeurd. Misschien is Juliana dan te lang geleden. Maar die kon nog uh, wat, zich wat persoonlijke dingen... kennelijk permitteren. Het wordt nog steeds meer een staatsstuk. Dus het zal niet gaan over, over van goh, nou, misschien dat hij zegt hoe goed zijn moeder het gedaan heeft. Dat je dat nog, hè, dat, dat heeft nog, is nog een staatszaak. Dat kun je dan nog be beklemtonen. Maar de wat, wat is er in de familie gebeurd? Dat verwacht nee, nee, nee, niet. Dat, dat dat doe je meer voor de kersttoespraak of een andere gelegenheid. Nou ja. Eigenlijk is de teneur van de toonrede al uh, 30 jaar die van bezuinigen. Ja. Maar dan wel nog steeds op een verschillende toon. Want de toon is elk ja. jaar wel een beetje anders. Je, je, volgens mij heb je twee smaken. Van het gaat slecht. Maar we gaan er tegen En we gaan ja. er tegen En het gaat goed. Maar we moeten ons niet rijk rekenen. Want er zijn allerlei gevaren en die moeten we in de gaten houden. Ja, vandaag wordt dan wel de eerste smaak. Ik vrees het wel. Ja, je dus heel knap een, een nieuw soort tekstschrijver. Die daar ook nog weer moet. Nou, Amerikaan Als die het op... optimisme van de premier heeft. Ja dat kan dan zou die een eind moeten kunnen komen ja maar je moet wat wat zei meneer Samson ook alweer? weer dat de een beetje de juiste toon getroffen wordt dat je ja, allemaal ijskasten gaan kopen morgen, dat lijkt me scherp. Dat zal hij niet nog een keer doen. Menno Reemeijer, uh, Menno, weet jij wie uh, de koning op dit moment adviseert... bij dit soort teksten, voor zover het niet door het kabinet helemaal wordt geschreven? Nou, ik weet wie het wel gaat doen. Op dit moment is het nog niet echt een direct adviseur... maar ze hebben toevallig uh, vorige week bekendgemaakt... dat de koning een eigen tekstschrijver uh, krijgt. Dat is bijzonder, want dat is de eerste keer. Uh, dat is uh, Jan Snoekwerk, nu nog bij de luchthaven Schiphol. Alleen, hij begint oh? 1 oktober... Uh, Misschien dat hij toch al even geraadpleegd is... en uh, de teksten onder ogen heeft gehad... Om de, met, met de vraag van, goh, kijk hier eens even naar... Uh, wat kunnen we hier nog mee? Hé, hey, maar wat apart. Luchthaven, Schiphol... en dan ga je teksten voor de koning schrijven. Ja, dat, uh, dat lijkt een hele verre connectie... maar uh, Snoek heeft, heeft, is ook tekstschrijver geweest... voor uh, Jan-Peter Balken in het verleden. Dus oh. dat maakt het alweer wat dichterbij. Oh. O, over die zin oh. trouwens oh. nog, waar Super. jullie het uh, net over hadden... wat hij ook gewoon zou kunnen doen... is de laatste zin pakken uit de troonrede van 1980... voor koningin Beatrix, haar eerste. Ja. Wat het slaat nog steeds op, uh, op vandaag. Want dan uh, zegt zij, leden van de Staten-generaal... in het jaar dat voor u ligt... moeten ingrijpende beslissingen worden genomen... en pijnlijke keuze gemaakt om te bewerkstelligen... dat Nederland zijn economische problemen te boven komt. Die kan hij natuurlijk ook pakken. Nee. Dat hij ook naar zijn moeder. Jij hebt ze wel allemaal bij je. <laughs> nou, alleen die uit 1980 toevallig. Die heb ik ook. Oh, heb ik... Oh. <laughs> zo, zo kan u het ook. Ja. Maar kunt u zeggen wat uw verwachting is, meneer Brouwer? Wat, wat, wat, wat denkt u dat er gaat gebeuren zo? Willem-Alexander heeft geen invloed gehad op de tekst en hij moet hem voorlezen. En het is een hele trieste, uh, een sombere tekst, net als die in 1980 van zijn moeder. Ja. Een beetje invloed heeft het toch wel, zeiden we net, op de toon en, en, en op de formuleringen. Of is dat uh, overschatting. Het is zo belangrijk, die toon. Je wilt als kabinet weer jezelf presenteren. Je moet, dat is de bedoeling van deze dag. Je moet voor het jaar, jaar je, uh, je politiek uiteenzetten. En dan gaat het juist om die toon. Dat ga je echt niet aan de koning overlaten, zegt u. Nee. En ziet u Rutte terugkomen en, en zeggen van... Ja, jongens, sorry, maar de wordt koning wil het toch anders. De koning ja. wil het vrolijker. Of, uh, nou. ja, maar Joost, net hadden we toch wel gezegd: het gaat veel heen en weer. Nou, er wordt wel gesproken. Ik denk meer, meer het taalgebruik. Kijk, er is een centrale boodschap, die wordt bepaald door het kabinet. Ja. Maar uh, die boodschap kan je natuurlijk op verschillende manieren opschrijven. Je kan hele chique woorden gebruiken om het zo maar te zeggen. En wat gewonere woorden. En in die marge is er natuurlijk wel overleg met het Koning nou ja, Koningin Beatrix en premier Lubbers die waren een beetje generatiegenoten. Dat is van bekend dat ze goed samen konden. Kan dat van invloed zijn dat premier Rutte en uh, koning Willem-Alexander uh, ook zo'n klik hebben? Dat kan, maar nogmaals, juist in die periode van Lubbers zijn de ministerraadsnoodhulen beschikbaar... en kun je de discussies in het kabinet uh, nakijken over de tekst. En dan gaat het, in het niet alleen over de grote lijnen... niet alleen over de details, maar ook over de toon. Hmm. En, en ja, dan kun je hooguit als koning zeggen... volgens mij zo'n woord kan ik niet uitspreken, dat lukt mij niet meneer Rutte, kunt u niet een ander woord daarvoor? En dan komt die meneer Snoep misschien kijken, die zegt van, ja, je kunt het even iets anders uh, deze zin laten lopen, dan loopt hij wat beter en dan kan ik hem ook beter voorleggen. Ja, ja want, want Joost, uh, Joost Vullings, uh, de tekstschrijver van Balkenende, dat vind ik dan ook wel weer apart, dat hij uh, bij de koning nu terechtkomt. Ja, ik zag jou net kijken bij de tekstschrijver van Balkenende, ja, van, van, waar van, oh jee, dat, dat is, nou, is nee, dat wel een goede Nou, nee, maar, maar dat ik, ik dacht, waren dat nou zulke fantastische uh, toespraken van Balkenende, vroeg ik mij nou ja, gek genoeg. geheel neutraal af. Nou ja, gek genoeg ben als parlementair verslaggever heel weinig bij de echte toespraken. Die doet natuurlijk iemand meer in het land, bij, bij openingen. En dat is natuurlijk wat anders dan de bijdrage de van de tweede debatten. Kamer ja, of de verkiezingsdingen. Die komen natuurlijk ook weer niet van zo'n tekstschrijver af. En, en hoe je het brengt is natuurlijk ook altijd heel erg belangrijk, zullen we dan maar zeggen. Ja. We gaan naar Menno Rehmeijer. Menno, is de beweging? Uh, er is zeker beweging. Ik zie hier de Gouden Koets, de Paleisstraat uh, uitkomen. Uh, draait dan om het standbeeld van uh, Willem de Zwijger heen het plein van het paleis op. Inmiddels is de, uh, pardon, het rijtuig met uh, prins Constantijn en prinses Laurentien. Die zijn uh, ingestapt en die staan uh, klaar op het voorplein om uh, verder...